6 uur. Het NOS Journaal. Martijn van Beek. Goedenavond. NS stelt fabrikant van Vira-treinen aansprakelijk. Frankrijk stuurt meer militairen naar Mali... en politie en brandweer ergeren zich aan roekeloze schaatsers. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en overwegend droog. De minima liggen rond min 6. Ook morgen bewolkt en vanuit het zuiden sneeuw. En in het zuidoosten is er dan kans op ijzel. De temperatuur loopt uiteen van min 3 graden in het noorden tot plus 1 graad in Limburg. De directeur van de NS is er klaar mee. Hij stelt de Italiaanse fabrikant Ansaldo Breda verantwoordelijk voor de problemen met de Vira. De hoogsnelheidstrein gaat pas weer rijden als alle problemen zijn opgelost. NS-directeur Meerstad. Voor nu is het gewoon belangrijk dat we hebben gezegd... we hebben het heel lang geprobeerd. We hebben in het belang van reizigers geprobeerd... om een goede dienstverlening op te bouwen. Uh, door de situatie nu met de sneeuw... is daar gewoon ook een veiligheidsrisico bijgekomen. En voor ons is de maat vol. De NS is bezig met een alternatief voor het traject... zodat ze niet alleen afhankelijk is van de Vira. De fabrikant van de Vira had nog geen ervaring met HSL-treinen. Achteraf zegt Meerstad dat er veel hobbels zijn geweest in dit traject.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 Naar verwachting zullen die landen ook meer troepen naar Mali sturen om de Fransen te helpen of om de taak van de Franse militairen over te nemen als die weg zijn. Er zijn nu al troepen in Mali uit landen als Togo en Nigeria. Tijdens een congres van Europese liberale partijen in Bulgarije is voorzitter Dogan van de oppositiepartij net ontkomen aan de dood. Tijdens een speech liep er een man het podium op en richtte een pistool op hem. De aanslag mislukte, want het pistool ging niet af. Weigerde dienst. Correspondent Joost van Egmond. Joost, hoe kon dit nou gebeuren? De man was officieel aangemeld, daar lijkt het voorlopig op. Hij had, een, uh, had ook, je ziet op die beelden, de gedelegeerde kaart om zijn nek hangen. Ja. Dat heeft hij, voor zover we nu weten, echt op legale manier gekregen. En kennelijk zijn de afgevaardigden dus niet op wapens gecontroleerd uh, bij de ingang. De aanvaller had behalve dit gaspistool ook uh, twee messen bij zich, zegt de politie. En ja, hoe dat precies binnengesmokkeld heeft kunnen worden, daar is daar hij nog heel veel vragen over. En die worden ook al gesteld. En er is ook al de nodige kritiek op de Nationale Veiligheidsdienst. Ja. Dit en... soort prominente politici zou moeten beschermen. Ja, want wat, die prominente politicus, uh, wie was dat? Waarom zou iemand hem dood willen? Um, dat is nog niet bekend. Uh, de motieven van de pleger uh, van de aanslag, die, die zijn nog onduidelijk. Hij wordt op dit moment verhoord. Ja, Dogan is een, een echte veteraan van de Bulgaarse politiek. Hij gaat al ruim 30 jaar mee. Hij leidt sinds 1990 nu deze partij, uh, sinds de komst van de democratie. Dat is uh, globaal een, een liberale middenpartij, maar trekt vooral stemmen van de Turkse minderheid. Het maakt zich ook sterk voor die minderheid... en wordt daarom ook wel gezien als een, een etnische partij in Bulgarije. Er zijn heel veel, um, heel veel controversies rond de persoon Dogan en rond zijn partij. Als je een vijandenlijst wil maken, die, die zal hoe dan ook lang worden. Ja, een vijand was die schutter. Kennelijk, zijn net al zijn motieven, nog niet bekend. Maar weet je wel wat voor iemand dat was? We weten dat het een 25-jarig student is, afkomstig uit, uit Burgas aan de kust in het oosten. Hij studeert ook in, in Sofia, wat hij precies studeerde. Dat is mij nog niet duidelijk in ieder geval. Wat wel duidelijk is, dat de politie heeft gezegd, hij heeft een strafblad. Hij is malen opgepakt, er, ja, er kleeft hem van alles aan. Maar nogmaals, wat hij precies wilde bereiken met deze toch wat knullige aanslag, is onduidelijk. En dat congres van de liberale partijen, is dat daarna doorgegaan? Het heeft even stilgelegen uiteraard, dat kun je je voorstellen. Het is daarna hervat en Dogan is ook teruggekomen en op het podium gekomen. En hij heeft inmiddels zijn voorzitterschap neergelegd. Dat gerucht ging vooraf, wel. daar stonden gisteren de kranten van omdat hij waarschijnlijk af zou treden. Er werd ook in de speech, die hij zelf niet voorlas, dat werd voor hem gedaan... werd ook geen referentie gemaakt aan deze schietpartij. Het lijkt er echt op dat hij dit toch al van plan was... en dat hij het even heeft moeten uitstellen uh, wegens deze aanslag. Maar hij is in ieder geval wel levend uitgekomen...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 Een bron van het persbureau Reuters zegt dat het leger in het BP-complex is... om daar mijnen om klaar te maken. Het Algerijnse staatspersbureau meldt donderdag ook al... dat de bevrijdingsactie voorbij was en dat bleek toen niet te kloppen. Algerijnse bronnen hebben gemeld dat op het gascomplex... 15 verkoolde lichamen zijn gevonden. Van wie de stoffelijke overschotten zijn, is nog niet bekend. Het zou kunnen gaan om een deel van de buitenlandse werknemers... die nog worden vermist. Mensen met overgewicht kunnen vaak niet terecht in gewone crematoria. De ovens zijn te klein en kunnen de lichaamsvetten niet aan. De eigenaar van een paardencrematorium ziet een gat in de markt. Verslaggever Mark Hamer. Het luik gaat dicht. Het speciale crematorium voor paarden. Ja, hier in Westerhout in Beverwijk. Vijf jaar geleden daarmee gestart. Uniek in Nederland om dit te realiseren voor de mensen... En dat uh, voorziet echt in de, in de behoefte. Ja. Ja. Paul van Eerde, u bent uh, ja, de bedenker, de, de eigenaar, eigenaar. Van, de, van dit crematorium. Nou doet u dit, maar nu wilt u nog meer. <laughs> nou, ik wil nog meer. De vraag is er. Ik krijg uh, ja, heel veel mensen hier over de vloer. En die vinden het hier prachtig. En uh, die vragen aan mij, Paul, is het die mogelijke... Uh, ja, ik zou hier ook wel gecremeerd willen worden. Nou, ik werd daar regelmatig mee geconfronteerd. En uh, daar ben ik wat mee gaan doen. U kende zelf iemand die niet gecremeerd kon worden in een gewoon crematorium? Ja, dat klopt. Dus ik werd benaderd en met de vraag van... is het mogelijk om uh, een persoon van 270 kilo te cremeren bij je? Want die kon nergens anders terecht? Die kon nergens anders terecht. Dus wat bleef er over? Dus dat die ter aarde gesteld werd ergens uh, in het land. Nou, dat is natuurlijk uh, voor de persoon op dat moment uh, heel vervelend. En uh, die zou heel graag gecremeerd willen worden. Dat nou, komt niet hier, want even, ik kijk even hier naar die over, die deur hier. Uh, ja. grote deur, 1,20 bij, wat is het? Ja, anderhalve meter, dat, dat, dat, dat lukt zeker hier ook. En dat kan ook, maar dat mag ik niet. En dat is ook ethisch niet verantwoord. Waarom is het ethisch niet verantwoord? Nou, mijn gevoel spreekt dat aan alle kanten tegen. Ik wil dat met respect doen. en uh, Het is niet zo van, nou, dan ga je maar in een paar over. Nee, ja. alle respect. We praten wel over mensen. En ik vind dat, uh, dat je dat op een waardige manier moet... Uh, laten plaatsvinden. Maar het zou niet gewoon kunnen, een mens erin, de fik erin en nee, weg? Nee, nee, nee meneer, dat gaan we niet doen. Het kan ook niet. Uh, Milieueisen van een crematorium voor mensen, die ligt heel anders dan uh, in dit geval voor uh, de paaroven. Wat dan? Nou, dat heeft te maken met uh, de uitstoot die daarvan vrijkomt. Een hoop mensen hebben nog uh, de vullingen in hun mond, daar komt bepaalde kwik vrij. En die moeten, uh, ja, verbrand worden en die moeten gefilterd worden. Dus dat is een heel proces. En uh, deze oven die is daar niet geschikt voor. Dus we gaan over op een, een, een grotere installatie voor zwaardere mensen. Dus dat we die doelgroep ook kunnen helpen. Nou, wanneer zouden de zwaarlijvigen bij u in de oven kunnen? Nou, Mijn uitgangspunt is einde van het jaar om dat allemaal te realiseren. En dan gaat het deurtje dicht? Dan gaat het de deurtje dicht en dan ga ik over tot het proces. Ja. Het is overigens niet de bedoeling dat er ook uitvaarddiensten in dat paardencrematorium gaan plaatsvinden. Het zal alleen maar gaan om de verbranding van de lichamen.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 omdat de klachtenstromen over hoge declaraties aanhoudt... gaat de NZA nu gesprekken voeren... ook met verzekeraars en brancheorganisaties in de zorg. De brandweer heeft vanmiddag een schaatser gered uit het Sneekermeer. Het ongeluk gebeurde op een open stuk, ver van de oever van het meer. De politie waarschuwt mensen al dagen om nog niet het ijs op te gaan... omdat het niet veilig is. Toch heeft de brandweer de afgelopen dagen vier keer moeten uitrukken... voor schaatsers in de problemen. De hulpdiensten zijn absoluut niet blij hiermee, zegt de politie. Met name van brandweermensen wordt al gevraagd om met gevaar voor eigen leven... erbij in te gaan om die mensen uit het ijs te halen. Um, en, en er is massaal voor gewaarschuwd. En wij zijn er eigenlijk een beetje flauw van... dat, uh, dat ondanks die waarschuwing mensen toch massaal het ijs opgaan... op plekken waarvan ze kunnen nagaan dat dat gewoon niet vertrouwd is. De 46-jarige vrouw is met onderkoelingsverschijnselen in een traumahelikopter... naar het ziekenhuis in Sneek gebracht. Sport. Twee zilveren medailles behaalde de Nederlandse equipe bij de EK Shorttrack vandaag. Jorien Ter Mors en Shinky Knecht werden tweede op de 500 meter. Knecht viel in de halve finale en kreeg daarbij zijn schaats in zijn rug. Daar had hij geen last van in de finale, maar een medaille verwacht hij ook niet. Ik zat er met de start goed bij en dat had ik gewoon eigenlijk niet verwacht. Het zijn allemaal echte rasprinters en dat ben ik gewoon zelf niet. Dus, uh, dat ik er in de eerste bocht al zo dichtbij zat en meteen op het eerste stuk al een plekje kon schuiven... Toen, uh, ja, ja, vanaf dan is het gewoon rustig blijven. Hè. En uh, je weet, die, die, die pool voor je, dat is, uh, die staat gewoon na uh, drie ronden is hij klaar. dan is het te lang voor hem. Maar uh, ja, dat gebeurde ook. Hij stopte stil. En op het moment dat ik die pool uh, binnendoor haalde, ja, was, kon ik door naar twee. Maar uh, ik remde en uh, die rustel stapte ook iets opzij, zodat we elkaar niet raakten. En uh, ja, daarna was het gewoon in de laatste ronde uitvechten uh, op een lijn. Jorien Ter moest het goud laten aan haar Italiaanse concurrenten Fontana. Ja, het was gewoon heel spannend, een uh, paar van starten. start... Uh... Een paar valpartijen tijdens de start, waardoor hij weer teruggefloten werd. Dus we moesten wel uh, vaak opnieuw starten. Het leek een beetje een psychologisch duel, hè? Nou ja, het was uiteindelijk degene die als eerste uh, de bocht in uh, stapt, die ging hem ook waarschijnlijk winnen. Dus daar ging, uh, ja, dus de eerste uh, 25 meter waren wel de belangrijkste. In de relay zien we morgen zowel de mannen als de vrouwen terug in de finale. Want het algemeen klassement bij de mannen gaat Shinke Knecht erin aan de leiding. Niels Kerstholt staat derde na twee afstanden... En bij de vrouwen staat Jorien ter Mors derde na eveneens twee afstanden. Na Cornelissen is er niet in geslaagd... om bij Jumping Amsterdam de wereldbekerkuur kuur te winnen. De Duitse Lange Hanenberg was net iets beter dan Cornelissen. Ja. Dit is verkeersinformatie. En bij de AWB Edwin Gerritsen. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Zoetermeer en Knopprins Klausplein staat 6 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. En tot slot van deze uitzending de hoofdpunten van het nieuws. De NS stelt fabrikant van de Vira-treinen aansprakelijk... en denkt na over een alternatieve verbinding met Brussel. Frankrijk stuurt meer militairen naar Mali... vanwege fellere weerstand van de militanten. En politie en brandweer ergeren zich aan roekeloze schaatsers. Dit was het uitgebreide NOS Journaal. Straks de NTR met Pavlov. Hallo.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 Henk van Middelaar en Marciaal Welman. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Gezinnen met jonge kinderen blijken steeds vaker voor één van de grote steden in de Randstad te kiezen stelt het Centraal Bureau voor Statistiek vast. In sommige delen van Amsterdam bijvoorbeeld... zijn nu al te veel aanmeldingen voor basisscholen daar. Dus die vaststelling is al te merken. Maar de stad biedt de volwassenen ook zoveel voordelen. Een interessant cultureel leven, goede opleidingen, leuk uitgaansleven. Straks een gesprek met Jan Latte, onderzoeker bij het CBS. En we hebben live muziek van Gerard. In 1979 introduceerde China het strenge een-kind-beleid... om de groeiende bevolking in toom te houden. Inmiddels zijn er veel Chinezen opgegroeid zonder broers en zussen. Als kind stonden ze in het middelpunt van de aandacht van hun ouders... en werden ze overladen met liefde. Maar als volwassenen zijn ze wantrouwig en pessimistischer... blijkt uit recent onderzoek. We praten hierover met journalist Martijn Roesing... schrijver van het boek Waarom China mij twee dochters schonk... en met psycholoog Jacqueline van Swet, schrijfster van het boek Enig Kind. Jacqueline, um, om het jou even te beginnen um, die regel van dat één één kindbeleid in China geldt dat voor alle ouders of ouders in SP in China ja um, nou voor zover ik weet zijn er wel uh, uitzonderingen uh, uh, een uitzondering is bijvoorbeeld um, als je allebei uh, de partners als die ook weer uh, broers en zussen um, als hun familie uh, ook één uh, uit enig kind gezinnen komen uh, en de reden is dan dat de zorg voor hun ouders... Uh, dat zij dan wel weer meer kinderen zouden mogen hebben. Of op het platteland, als uh, het echt nodig is om uh, uh, ja, meer kinderen te hebben... zijn er uitzonderingen nodig. Uh, dus het geldt eigenlijk alleen voor de grote steden? Daar voornamelijk, ja. ja. Of, als, je, of er als, als er een kind met een uh, handicap geboren is... zou dat ook wel weer meer kinderen mogen. Dus er zijn wel uitzonderingen. Oké. Okay. Ja. Um, Martijn Roezing, jij hebt twee dochters uh, geadopteerd uit China. Ja. Um, waarom uit China? Omdat wij uh, altijd heel veel met Azië hebben gehad. En uh, we hebben er veel gereisd, uh, mijn vrouw en ik. En uh, veel tijd doorgebracht. En zodra wij besloten dat we kinderen wilden adopteren was Azië eigenlijk uh, de beste optie. Nou, en dan zijn er een aantal keuzes, een aantal mogelijkheden... en die China kwam daar uh, als beste optie uit. En heeft het dan ook... Um, uh, want je hebt twee dochters... en door die één kind uh, uh, politiek, zeg maar, of dat beleid... Yeah. Um, uh, is er de voorkeur eigenlijk voor die gezinnen voor een jongetje. Dus de meisjes... Ja, die zijn eigenlijk niet zo welkom. Is dat ook de reden waarom jullie... Nou, de meisjes zijn nu? op zich wel welkom. Alleen uh, het bevolkingsbeleid uh, dwingt ouders uh, om op het moment dat ze maar één kind mogen... Uh, om daar een, een oplossing voor te vinden. En, een jongen is erg noodzakelijk in China of wordt erg noodzakelijk geacht... voor het voortzetten van de familielijn en voor het garanderen van oudere zorg later... Dus op het moment dat er maar één kind mag en het is geen, uh, het is geen jongetje, het eerste kind... dan uh, wordt ons besloten om het meisje af te staan. In grote delen van China uh, mag je al vanaf uh, halverwege de jaren tachtig uh, ook al twee kinderen... En daar zie je heel vaak dat uh, degene die wordt afgestaan, uh, dat het het tweede meisje is. Dus op het moment dat het eerste meisje wordt geboren, wordt dat gewoon in het gezin gehouden. Op het moment dat er dan een, opnieuw een meisje wordt geboren als tweede kind, dan zie je dat dat uh, meisje vaak wordt afgestaan en, en de en, vonding wordt gelegd. En jouw dochters? Ja, dat weten we natuurlijk niet precies, omdat uh, het is in China verboden om kinderen af te staan. Uh, dus uh, degene die dat doen, doen dat uh, in grote geheimhouding. Um, dus he, het zoeken naar de achtergrond, de biologische achtergrond... van uh, dit soort kinderen is heel erg moeilijk. Het uh, kost heel veel tijd. En daar heb ik ook wel het een en ander over geschreven in mijn boek. Van, uh, van wat voor factoren daarin meespelen... om te achterhalen hoe dat precies is gegaan. Mm -hmm. um, dus maar het vermoeden bestaat bij veel van dit soort uh, afgestane meisjes... die te zijn gelegd... dat er ook nog uh, oudere zussen in het gezin zijn waar ze oorspronkelijk uitkwamen. Hoe oud zijn je dochters? Ze zijn uh, nu uh, 12 en 9. De jongste wordt uh, morgen 10. Dus uh, het is oh. groot feest. Ja. Ja. Um, maar jij bent vaak in China geweest. Ja. Um, waarom denk jij dat enige kinderen in China pessimistischer zijn en, um, en wantrouwiger? Wat is de reden, denk je? Nou, wat je ziet is dat uh, als je spreekt met uh, tieners en twintigers... Uh, dat de druk uh, zeg maar, vanuit de familie, de ouders, de grootouders... op die kinderen heel erg groot is. Um, had je vroeger <kwijls> vier kinderen uh, die iets konden gaan doen in het leven? is er nu nog maar één over. En uh, de oudere generaties zijn afhankelijk ook... Uh, de sociale voorzieningen in China zijn uh, nog erg bazaal. Dus de oudere uh, generaties zijn erg afhankelijk van die kinderen... voor het een beetje goed uh, ouderdom, een beetje goed perspectief. Dus zijn hele hoop is gevestigd op uh, een goede scholing. Hè, dat is heel belangrijk. En een goede banen van dat enige kind. Dus ze moeten eigenlijk in alles uitblinken? Ja, die kinderen ervaren enorme druk. En uh, uh, er wordt ook heel veel in ze geïnvesteerd, financieel. Uh, en ook in aandacht. Uh, maar ze ervaren zelf uh, heel erg veel druk. Ik kan me voorstellen dat je daar een beetje pessimistisch van wordt. Maar uh, dat weet ik dat, hè, dat is hoe dat precies uitwerkt. Nou, ik kan me voorstellen maar... dat je je dan misschien wat meer afzondert van, uh, <coughs> van je ouders... Maar nou, als je de kans krijgt, want kijk, het, het, het gezinsleven in China is heel belangrijk. De banden zijn nauw, de contacten zijn nauw. Mm -hmm. Het is vrij moeilijk om los te komen van, van je gezin. Het is wat dat betreft veel minder individualistisch ingestelde maatschappij. Ze denken heel erg in termen van verbanden en gezinsverbanden... en zelfs clanverbanden. Um, dus het is uh, niet zo eenvoudig om, uh, om je als individu... als het ware helemaal te ontplooien... los van de belangen van uh, je, je familieomgeving. Maar heeft China uh, publiceert die zelfmoordcijfers? Ik, ja. ik denk eraan, omdat in Japan ervaren kinderen ook vaak zo'n druk... Ja. Om, om, om heel goed te zijn. Ja, en Korea, met die druk Rito. kunnen ze niet zo ja. goed omgaan. En dan worden ze depressief. En... Ja, en uh, je hebt uh, in dit geval... Is, heeft, China heeft vrij uh, hoge zelfmoordcijfers onder uh, tieners. En, en, en bijzonder aan China is bovendien dat het volgens mij het enige land... Tenminste dat was het laatste wat ik ervan hoorde, het enige land ter wereld is... waar uh, ook meer vrouwen dan mannen zelfmoord plegen. En dat heeft dan weer te maken met de sociale status van vrouwen... die over het algemeen uh, lager is en uh, ja. waarbij... Met name op het platteland, uh, zeg maar, hun toekomstperspectief echt uh, soms erg ja. slecht is. Ja. En, um, uh, want je zei van, het, ze krijgen heel veel aandacht ook, hè, um, die uh, enig kinderen. Zie je dat ook terug in het straatbeeld? Ja, ja, ja, dat zie je wel. Ja. Als je bijvoorbeeld in parken bij tempels uh, rondloopt, dan zie je, uh, dan zie je ouders, uh, vaak met grootouders erbij, en dan één zo'n hummeltje wat daarmee loopt. En die wordt dan op, bij tempels heb je een keizerlijke weg, hè, maar in principe alleen maar de keizer overheen mag... op weg naar het hoogtepunt in de tempel. Nou, daar plaatsen zij dan gauw hun kind op. En dan uh, wordt daar een foto van genomen. En dan zie je dus ook echt uh, de, de, de, de keizertjes uh, uh, verbeeld uh, zeg maar. En, ja, uh, letterlijk. Ja, ze worden uh, vaak vertoeteld. Maar die vertoetel, dat vertoetel heeft een keerzijde. Uh, namelijk uh, dat er ook echt gepresteerd moet worden. Dus het zijn kinderen met, uh, ja, die heel lange dagen maken op school. Weinig spelen. Uh, die heel veel... Uh, ja, worden afgerekend ook op de scores die ze halen op scholen. Het is heel competitief uh, geworden, veel competitiever dan het in de jaren 50 en 60 was. Maar dan nou kan ik me voorstellen uh, dat uh, als, als je continu eigenlijk van je ouders hoort: van uh, je bent geweldig en je bent uh, mijn keizertje en dat je daar juist ook een beetje van gaat groeien, dat je daar zelfvertrouwen van krijgt en dat je misschien een beetje uh, aan zelfoverschatting zal gaan leiden. Ja, ik denk dat ik kan me voorstellen dat beide invloeden werken. Ik, en, maar je moet je voorstellen dat. Kijk, China is een. Hè, want het bevolkingsbeleid is belangrijk. En ook bij het uh, begrijpen van dit onderzoek. Maar tegelijkertijd heeft uh, Deng Xiaoping in die periode de hele maatschappij veranderd. Hè? Dus hij heeft het economisch beleid radicaal omgegooid. Wetenschap uh, prioriteit gegeven. Dus die kinderen groeien op in een maatschappij. waarbij die eisen heel erg uh, zijn veranderd. ten opzichte van datgene wat hun ouders hebben meegemaakt. En zij vrezen dat als zij. Uh, hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor uh, hun ouders en grootouders. Want ze hebben in een eentje de verantwoordelijkheid... niet alleen voor hun ouders, maar ook voor vier grootouders. En soms ook voor de oudere familieleden die er dan nog aan vasthangen. Um, dat zij moeten de strijd aan met hele andere sterke... Comp he, competentie, of competitiegerichte collega-studenten... Mm. voor ervoudingsgewijs weinig banen. Want het enige wat telt is een top. Plek op de universiteit. En dat begint met een topplek op de lagere school, naar een topplek op de middelbare school, naar een toppuniversiteit in China en dan uiteindelijk naar een toppe baan. Dus in hun hele jeugd worden ze geconfronteerd met uh, een enorme druk om uh, bij uh, de, de beste, uh, ja de beste uh, best gescholden te horen. En uh, bij de best ontwikkelden. En uh, daarmee moeten ze de competitie aangaan met een hele grote groep anderen. Uh, voor verhoudingsgewijs natuurlijk toch weinig uh, echte topbanen. Want China is snel in ontwikkeling. Maar uh, het is natuurlijk nog steeds niet een uh, volledig gemoderniseerde maatschappij... zoals wij die hebben. Dus, uh, en ja, en ondertussen wordt wel verwacht dat zij, tegen de tijd dat zij 50 zijn... Hele, hun hele uh, ouderen en uh, grootouders kunnen onderhouden. Ja. Jacqueline, Jacqueline van Swet, je, ja. uh, je, je hebt je verdiept in het enig kind zijn ja. in Nederland. Maar op ons verzoek heb je even gekeken... naar het rapport van de Universiteit ja. van Melbourne. Ja. Dat de effecten uh, op het gedrag van die een, ja. enig kind zijn... in ja. China heeft bestudeerd. Ja. In de inleiding hebben we al genoemd... pessimistischer, wantrouwiger. Wat valt er nog meer over te zeggen? Um. Nou, ik denk dat het inderdaad wel belangrijk is... om daar ook wel wat uh, kanttekeningen bij te zetten... bij de resultaten van dit, uh, van uh -huh. dit onderzoek. Want het is, uh, zoals ook in het onderzoek wel staat... en waarom het ook um, ja, wat aandacht heeft gekregen... het is eigenlijk zijn andere resultaten dan men tot nu toe um, ja, zo algemeen uh, uit onderzoek haalt. Hè? Uit, uh, in onderzoeken tot nu toe um, werd gezegd... dat je niet kan zeggen dat enig kinderen... Ja, wantrouwiger of uh, minder sociaal of wat dan ook zouden zijn. Dit onderzoek hè, zegt dat wel. Um, het is een onderzoek um, gedaan bij um, mensen die uh, inmiddels achter in de twintig waren. He, en die um, uh, geboren zijn of vlak voor het begin van de eenkindproblematiek kind of, of vlak daarna. Ja, ja. He, die groepen zijn vergeleken. Het is vanaf 1979. Ja, in 1979 jaar. is dat begonnen. Dus het zijn de groepen van 95, die in 1975 of 78 geboren waren... of in um, 83 en 85 uh, dacht ik. En die hebben ze... Um, het is vanuit een economische faculteit uh, is het onderzoek gedaan. Vond ik op zich ook wel opvallend... Allee. dat het geen psychologen of pedagogen zijn... Maar maar economen die, ja. uh, die dat onderzoek gedaan hebben. Uh, en ze hebben dus die mensen uh, bepaalde uh, games spelen laten doen... die ja. uh, voorspellend zouden zijn voor die uh, kenmerken van uh, hey, ja. vertrouwen... of uh, risico vermijden, of wat dan ook. En daar komen dan wat verschillen uit in dit onderzoek. Het, uh, uh, dus pessimistischer. Dat zegt maar men op basis van dat dit... Maar wordt dat verklaard in het rapport? Nee. Nee, in het, in het rapport um, is daar geen enkele verklaring okay. voor. En als ik het als psycholoog lees, dan heb je ook een heleboel vragen... als je dat ja. onderzoek leest. Mm -hmm. hè? Dus um, ik ben zelf uh, ja, nog niet zo geneigd om nou te zeggen... oh, oké, okay, dus dat is helemaal waar. Je, je, je hebt je vraagtekens erbij. Ja. Zijn, zijn die uitkomsten voor jou verrassend? Want jij hebt je nogmaals mm -hmm. uh, gestort op het ja. enig kind ja. in Nederland. Ja. Ja. Zijn er ja. vergelijkbare um, uitkomsten? Nou, wat ik, waar, wat ik net al zei, van um, ja, de vooroordelen naar enig kinderen zijn uh, he, in de volksmond wel... In maar Nederland? Nou, in Nederland, ja. maar ook wel in andere landen. Van, mm -hmm. nou, die zouden minder sociaal zijn, zouden minder kunnen delen... zouden minder prettige uh, sociale partners maar zijn. Maar dat heb je niet gevonden? Nee, nou, ik niet. Uh, maar als je de literatuur leest en uh, de grote onderzoekers op dat gebied uh, leest... die vinden dat niet... Um, het dus, dus enige kinderen in Nederland zijn ook sociaal? Ja. ja, net zo goed. En ook niet sociaal. Net zo goed als ja, ja. Uh, mensen die uh, broers en zussen hebben... sociaal kunnen zijn en niet sociaal kunnen zijn. En bovendien sociaal kan je ook nog in allerlei uh, uh, ja, uh, onderdelen verdelen. Mm -hmm. hè, wat is sociaal? Ja. Maar, het is dus niet zo dat je zomaar kan zeggen... een enig kind is anders. Eh, Martijn Roesting vertelde over dat in China... die kinderen dan de speciale keizerlijke weg... Ja. naar de tempel krijgen. Ja. Ze worden ook in kin die kinderen worden ook vaak de kleine keizers ja. genoemd... In, de, in China. Maar dat vind je niet? Nou, een etiket dat past op de enig kinderen in Nederland? Um, in, in het... Het boek wat ik beschrijf en waar ik um, uh, ja, een klein onderzoek heb gedaan... onder uh, een aantal uh, ouders die één kind hebben. Mensen die zelf één kind zijn. Um, herkennen mensen dat wel. Maar wat, wat ik zelf um, opvallend vond in de um, gesprekken... en de, en de um, uitwisseling met deze mensen is... dat vooral die ouders zeggen, van om dat te voorkomen... om te voorkomen dat ze dat, uh, dat keizertje worden of worden, wat dan ook... Nee. Um, ja, probeer ik maatregelen te nemen. Ik probeer uh, dat ze okay, met. Nee, maar dat wijst op een heel bewuste ja. ouderschap. Ja, ik maar denk wat dat... voor maatregelen nemen Nou, ze bijvoorbeeld, dan? ze zeggen: Ik ga bewust met familie, met neefjes en nichtjes op vakantie. Of ik ma laat ze bewust een teamsport doen. Ja. Of ik zorg bewust dat zus of zo. He, dus mensen. Um, de mensen die ik hier uh, gesproken heb, die uh, realiseren zich de gevaren. Uh, net zo goed als bijvoorbeeld uh, als je vijf kinderen hebt... is daar misschien een gevaar dat kinderen... Uh, ja, je zou maar, het zou zomaar kunnen. Maar het er dan geen nadelen aan? Aan iedere situatie zitten denk ik voor- nadelen. en nadelen. Um, dus de, aan, aan enig kind. Uh, de, net hadden we het al over die keizertjes. Ik vind een mooie term bijvoorbeeld het begrip liefdevolle verwaarlozing. Ja. Uh, he, Christine Brinkgever heeft dat, uh, die term uh, geïntroduceerd... en noemt dat... een, een Belangrijk iets. Het is goed om je kinderen liefdevol een beetje te verwaarlozen. Om ze ook de gelegenheid te geven dat ze een beetje stiekem is wat kunnen doen. zonder dat mm -hmm. uh, je alles ziet. En dat is moeilijker als je de één kind hebt. Precies, precies. Hoewel, er zijn natuurlijk ook veel ouders die dan met z'n tweeën werken. Ja. Uh, en dan gaan uh, kinderen meer naar de buitenschoolse opvang mm -hmm. of weet ik voor wat. Waar ze ook één, één in de groep zijn. Ja. Uh, dus er zijn zoveel verschillende situaties dat het zo moeilijk is om. Uh, ja zo um, generali te generaliseren denk ik. Nou zit Jan Latte ook uh, aan tafel. Straks praten we met jou over iets heel anders, maar uh, jij bent verbonden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Kun jij iets zeggen over het aantal Nederlandse gezinnen uh, waarin het uh, uh, met maar één kind uh, neemt dat toe? Um, nee, het neemt eigenlijk niet meer toe. En, en daar zijn verschillende redenen voor. Kijk, mensen maar denken. zijn er? Ongeveer, het ligt eraan hoe je in wat voor perspectief je kijkt. Laten we zeggen, van de nieuwe generatie op dit moment kun je rustig zeggen: zo'n 1 op de 10 kinderen is een enig kind. 9 op de 10 dus niet. En hoeveel kinderen zijn dat dan? Want 1 op de 10? Ja, ja. Laten we zeggen, als we naar de huidige jeugd kijken, dan is dat, zijn dat 4 miljoen, dan zit je aan 400.000. Maar het perspectief is anders. <kijkt> Kijk, iemand van 80 kan ook enig kind zijn. Hè? Uh -huh. maar, maar hoe ga je nu tellen? Ga je ja. al die generaties optellen? Dan komen we op miljoenen waarschijnlijk. Ja. Dus daarom is het afhankelijk van het perspectief. Kijk, een nieuwe generatie nu ga uit van één op de tien. Daar zit op zich geen groei in. Daar zitten wel veranderingen in gezinstypen die, die, die er zijn. Dan kun je duidelijk zien. Kijk, we hebben ook het recht gekregen uh, voor alleenstaande adoptie. Alleenstaande mogen kinderen adopteren. Ja, die adopteren geen twee kinderen. Veel te zwaar als je alleen een kind moet opvoeden. Dus dan liever één kind. Wat je ook ziet is ook nog een beetje een vraag. Ze zou best eens kunnen zijn. Een alleenstaande moeder. Die kan ook nog soms uh, kijken van... wil ik een dochter, wil ik een zoon? Officieel mag het niet, maar je kunt van alles doen. Dat is natuurlijk ook het punt in ja, China dat is, uh, of in wat India. Vaak wat, in wat daar ja. gebeurt is natuurlijk dramatisch op ja. dit moment. Ja. Ook in India, als je de cijfers ziet... Ja. daar, daar uh, worden inderdaad de meisjesfeutussen geaborteerd. Ja. En ik dacht ook al in Vietnam... Ja, op iedere honderd meisjes worden bijna 120 jongens geboren. Precies, dus dat precies. Van, uh, en van China, dat hoorde ik net niet, het werd ja. zoiets van, nou ja, uh, heel veel meisjes worden natuurlijk zo verwaarloosd dat ze vanzelf doodgaan. Hè? Je, hoeft, bedoel, ja. je hoeft niks te doen als je ze maar niet ja, dat, dat, verwaarloosd. Ja, ja. Dat is dat inmiddels, dus dat, is dat ja. wel ja. min of meer, uh, he, dat was in de jaren tachtig, ja. maar het is, het is eigenlijk nu meer ja. een kwestie van selectieve ja. Ja. Nee, maar Ik wil even van dat onderwerp Nederland af, maar wat in de wereld gebeurt, zeker in Azië op dit moment, Moment door de moderne techniek. Het is mogelijk om, om, om een geslachtsbepaling te doen. En in India, ja. met name, is een enorm probleem aan het worden. Het mag niet, het gebeurt toch. Ja. En dan krijg je hele scheve verhoudingen. En dan ben ik benieuwd hoe dat over ja. 20, 30 jaar is. Dan begint de relatiemarkt. En dat vind ik trouwens ook voor China. Ik hoorde het, het, het punt van. De verzorging van de ouders en de generaties. Maar er komt nog een fase tussen. Dat is de. een hebben markt. en ja. houden. Ja. Hoe gaat dat? Nou, dat van probleem, die probleem en die keizers. en zijn het ook keizerinnetjes trouwens? Dat weet ja. ik niet. Maar laten we zeggen, keizers en ja. keizerinnetjes samen. Het zijn ook de keizerinnetjes. Ja. Ja. Oké, okay, <lacht> daar dan hebben ze veel te doen bij de mediation-afdelingen. <lacht> Jacqueline, uh, Jij hebt ouders gesproken, hè, ja. ik aan. Ieder oude paar met één kind heeft daar bewust voor gekozen. Nee. Soms zijn dat ook gewoon fysieke omstandigheden... Nee, ja, ja, die ja, belemmeren om een tweede het. kind. Ja. Maakte dat verschil voor het welzijn van het kind? Um, nou, dat, dat, dat durf ik niet te zeggen op de kleine aantallen uh, die ik, hmm. uh, die ik uh, gezien nou, heb. Nou, ik kan me voorstellen dat als je als kind ja. uh, de tragiek ja. voelt... van ja, ze hadden eigenlijk wel broertjes en zusjes ja. voor mij willen maken, zeg maar. Ja, maar ja. het is niet gelukt. Ja. Um, Da nou, dat komt daar niet zo erg uh, in naar voren. Uh, het, het is wel een belangrijk punt, denk ik. En voor ouders kan het wel een, een lastige vraag zijn. Uh, als die kinderen dan zeggen, en waarom heb ik geen broertje of zusje? Want uh, ze, ze, ze nemen het hun ouders soms ook kwalijk. Hè? En, mm -hmm. uh, en nou, als het dan een pijn. en het is vaak. Nou, misschien in de helft van de gevallen was het ook een pijnlijk gebeuren voor de ouders. Hè? Dat ze door ziekte, door medische complicaties na de geboorte... door niet zwanger kunnen worden, nou, noem maar op, um, één, maar één kind hebben. En dan heb ik wel gezien, ook in, in mijn uh, onderzoekje... dat ouders daar heel verschillend op kunnen reageren. En er zijn ouders die daar heel spontaan en makkelijk en uh, open met hun kind uh, zeggen... ja, uh, jammer, en ik was te oud en er zal er nooit meer eentje komen tot ouders die daar inderdaad uh, ongemakkelijk uh, op reageren. En ik denk dat dan, dat voelt een kind. Ja. Ja. He, die spanning gaat een kind voelen. En, uh, ja. Dus het zit altijd een beetje ingewikkeld in elkaar. Ja, goed. Uh, Jacqueline van Zwet, blijf aan tafel. Het boek Enig Kind is nog steeds te krijgen. En uh, kijk even op onze website, w24.nl Pavlov. Daar vind je ook de titel van het boek van uh, Martijn Roesing. Waarom China mij twee dochters schonk? Ja, dan gaan we nu naar muziek. Uh, Gerhard, of ik moet zeggen Gerhard, uh, uh, zit klaar. En hij gaat van zijn cd Sprawlers het nummer Love Gone Too spelen. Gerhard. Gerhard. I once believed this world's a flower tree Waiting to be climbed by you and me Instead, I see a world gone wrong Pollution and bombs Politics and guns uh. No one has the answer No one knows the truth Now I'm asking you Where has all the love gone to? No one has the answer Do we care at all? Now I'm asking you Where has all the love gone to? Where has all the love gone to? I once believed this world's a, an ancient bomb Waiting to anoint the voice of you and me Instead I see your world gone wrong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 toe. En uh, woont u in Leiden dan, uh, uh, of bent u vanavond in Leiden, ga dan vooral uh, naar het Imperium Theater, want daar uh, treedt hij vanavond op. Dus als u het mooi vindt, moet u daar vooral heen. Maar uh, bent u niet in de gelegenheid om vanavond uh, naar een optreden te gaan, dan kunt u altijd even kijken op zijn website www.gerhardmusic.com voor optredens in de buurt. Dit is Tot 7 uur Pavlov. In Pavlov praten we vandaag met psycholoog Jacqueline van Zwert... met journalist Martijn Roesing en met socioloog Jan Latte. Utrecht, Amsterdam en Den Haag zullen de komende jaren flink blijven groeien... door de instroom van jonge mensen... die ook voor één van de grote steden kiezen als ze al kinderen hebben. Basisscholen in het centrum van Amsterdam of in Zuid-Amsterdam... kunnen nu al niet alle leerlingen plaatsen. Uh, Jan Latte, hoofddemograaf bij het Centraal Bureau voor Statistiek. Hoe groot wordt die groei? Um, dan moeten we voor de vier grote steden moeten we aan honderdduizenden denken. Um, um, Amsterdam komt eigenlijk weer terug op zijn oude aantallen. Het is interessant om te zien hoe dat in de loop van de decennia wisselde. Ja. Amsterdam had ooit over de 800.000. Dan gingen we echt met honderdduizenden terug in de jaren 70. Purmerend, Almere. Ja, ja de, de mensen we dachten van nou hebben, eindelijk kunnen we eindelijk van die bovenwoning weg zonder douches en dan krijgen ja. we een badkamer. Dus iedereen <laughs> vertrok. Er kwam leegstand, prijzen ja. zakten, kwam de immigratie. Turken en Marokkanen vulden de ruimte een beetje. Nou, wat we nu eigenlijk sinds de jaren negentig... begonnen het beetje te stabiliseren met de eerste uh, singles. De alleenstaanden. En, en wat we sinds 2000 zien is uh, langzaam aantrekkende groei. Het heeft toch te maken met het feit dat door die uittocht jaren zeventig... de politiek merkte dat ook de middenklasse verdween... de koopkracht verdween, de steden verloederden. En toen dacht men, we moeten die middenklasse vasthouden, we gaan bouwen... Java-eiland, Eiburg, Bonio-eiland. Uh, steden werken, Vinex-locaties naar de hand. Utrecht uh -huh. ook natuurlijk. Uh, Met Leidse Rijn. Leidse Rijn. Um, en wat je ziet is, uh, het werkt. Het is niet alleen dat de steden groeien. Het is ook het type bewoners aan het veranderen. Ja, en want dat... wie zijn het precies? Ik noemde ze jong. Nou ja, om. heel interessant op dit moment. Het, het wordt nu duidelijk, het is zichtbaar. Je ziet die middenklasse terugkomen. Het zijn hoogopgeleiden, het zijn autochtonen. Het is niet zozeer meer de instroom van die we eerst hadden en niet-westerse allochtonen, Turken, die niet meer. Daar zit niet de grote groei. De groei zit op het moment bij goed opgeleide autochtonen... die in de steden blijven. En ook de aantrekkende werking op Europeanen, op expats. Ja. Dus de steden zijn, krijgen meer een karakter van internationaal. En dan praat ik echt over Amsterdam, Den Haag. Utrecht ontwikkelt zich als een soort nationale kantorenstad, zou je kunnen zeggen. En dan in het land, de regionale steden, krijgen ook centrale functies. Daar zie je ook een, een toestroom. Ik bedoel, ja. het is ook Eindhoven. Als je kijkt ook, als je het zelf ja. gaat kijken... en je zit op de rondweg bij Eindhoven. Luchthaven erbij, campus, eh, Philipsgebouwen, de voormalige. Die ja. hebben een heel andere functie gekregen. Maar dus wat zoeken die moment? mensen die naar die... Uh... Die mensen... in de stad willen blijven of er naartoe trekken. Ja, het is de nieuwe generatie, dat moeten we even bedenken. De generatie jaren 70, dat was de generatie... die heeft hard gewerkt om hun woningje te verbeteren. Die ging inderdaad naar permanent. We zitten nu 30 jaar later met een generatie... met een hele andere uh, kwaliteit van opleiding. Het is een, een, een generatie waarbij uh, 30, 40 procent een hogere opleiding heeft. Hoger opgeleid tot academisch. Het is een generatie die gaat voor... Uh, uh, uh, uh, een team, een, een partnerrelatie, gender-based heet dat. Hij en zij hebben dezelfde rollen. Hij werkt vier dagen met een dag, en zij werkt ook vier dagen. Mm -hmm. Dat betekent dat ze alle twee een bijzondere baan willen hebben. Nou, waar vind je die? Niet een bolzwart, tenminste, het kan wel, maar ik je moet zoeken. Als je nou in de metropoolregio Amsterdam je vestigt, dan heb je honderdduizenden banen potentieel tot je bereik. Want ja. je moet even denken, wat kun je in een uur aan banen bereiken? Je kunt vanuit. Uh, Amsterdam-CS, bij zo'n Utrecht, Den Haag... zelfs Danbossel is het perspectief, of Eindhoven ook nog wel. Dat is de, de actieradius van ja. het moderne koppel. Goed maar goed, dat, dat is dan werk. Ja. Maar dan zou je zeggen, ja, daar kan ik ook wel een hoofddorp gaan wonen. of zo. Ja. Maar, er zal ja. nog wel iets meer ja, ja. Uh, te ja, zeggen zijn. Er is meer te zeggen, en het is ook een generatie... die dus um, een, een, ook wel hecht door die opleiding ook aan culturele voorzieningen, stellen daar een hoge eis aan hebben niet voldoende aan het laagste niveau. Als ze bij een zangkoor willen... dan willen ze wel bij een kwalitatief goed zangkoor. Dan moet het uitgesorteerd zijn. En als je ergens op een dorp achteraf woont... dan zit iedereen, of die nou zingen kan of niet... zit bij datzelfde koor, dan moet je dan ook bij. Ja. Keuze is er niet. In die steden is altijd veel keus. En dat zie je ook in het wonen in de stad. En er is een generatie die wil die keus kunnen maken. Die wil de leuke dingen kunnen doen. En het blijkt ook uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam... van mijn collega's ook... Ze, ze wonen niet in Amsterdam altijd voor de baan zelf. Nee, ze wonen voor die centrale functie. Want die baan mag best Utrecht of Den Haag zijn. Moet je niet vergeten, het zijn allemaal jobhoppers. Hè. Ja. Drie, drie jaar een baan, twee jaar en dan weer een andere baan. Dan kun je ook niet altijd verhuizen. Dus je kunt beter centraal zitten dan af en toe van baan veranderen. Dat, dat is het gedrag wat je ja. ziet. Dus centrale functies. Alles bij de hand. En niet je eigen leven opgeven voor de kinderen, ook dat nog. Want uh, welke rol speelden dan die kinderen in hun beslissing? om in de stad te blijven of er naartoe te gaan? Ik denk weinig. Je kunt zeggen, uh, dat is het verschil met vroeger. Ik denk dat het nu zo is dat de, de kinderen niet mogen hinderen. Laten we dat zeggen. Het is een generatie. Een generatie, het stel, heeft recht op individuele behoeften. Hè, dat je niet vergeet. Het is een generatie erg ikgericht, toch wel. Maar ook recht hebben op alles wat, wat ze zelf zouden willen. En, dus, en, en in interviews lezen, lees je het ook letterlijk. Ik haal het even uit, uit, uit een interview... Uh, Mag ik de namen noemen van? Ja, ja, nou, ik hoef het niet te noemen misschien. Maar dat zegt, zo'n moeder zegt van... Nou ja, ik zit hier midden in de stad. En hier kan ik alles doen, let op, wat ik wil. Grote compromissen hoef ik niet te sluiten. En als ik zelf blij ben, kan ik ook vol overgave opvoeden. En er nou. stond uh, uh, uh, deze week in NSC een brief van een mevrouw uit Lelystad... die zei, ja, dat zal allemaal wel, maar ik voed mijn kinderen liever op... in de hielkensietse, weet je wel, van ja. de Kameleon. Ja. Bij mij kunnen ze gewoon door de wijk fietsen. Ze zien kikkervisjes. Ja. Ik hoef ze niet mee te nemen naar een museum in de stad, want we vinden het hier allemaal. Die zul je altijd houden. We spreken ook over een trend op dit moment, een trend terug. We zitten nu te signaleren dat die begint. We zitten nog niet aan het eindpunt. En die mevrouw die dat zegt, die behoort niet tot de trendsetters op dit moment. Dat maar... zou je kunnen. Maar, maar desalniettemin, die groepen zijn er ook, uiteraard. Maar wat we zien is dat die nieuwe groep die er eerst niet was, die zien we eens verschijnen in de stedelijke omgeving... en de stad zelf, die steden, die vinden dat fijn... maar die hebben ook nieuwe problemen. Van wat moet je, maar hoe moet je al die kinderen onderbrengen in, in, in de, de scholen? Maar die trendsetters, um, uh, die zitten daar eigenlijk... Uh, voornamelijk op hun eigen uh, gebiedje, toch? Wat betekent dat voor hun de verbondenheid uh, met de stad? Voelen ze zich verbonden? Nou, ik denk dat ze zich... Nee, het zijn consumenten. Het zijn consumenten van de stad. Het zijn consumenten van gebruikers. gebruikers. <laughs> ja. En die verbondenheid die, die is er zolang het nuttig is. En, en het zijn ook... Uh... Het zijn, uh, weer een ander onderzoek van de, de UVA laat zien. Het zijn polycentrische burgers. prachtig begrip. Burgers... Het? Ja, ja het, het zegt alles. Polycentrische burgers zijn burgers die zich, niet beperkt, uh, die zich niet laten beperken door begrenzing van hun wijk of zelfs niet van een gemeente. Die gebruiken verschillende centra in hun actieradius. En wat ik al net zei, je kunt in Amsterdam wonen kun je uh, werken in Utrecht. Je kunt, uh, als je over moet stappen op Schiphol... kun je winkelen op Schiphol. Mm -hmm. Een bloemetje halen voor thuis. En dan uh, kun je ook nog uit uh, in Amsterdam... Dus je kunt al, al die, die belangrijke dingen die voor jou belangrijk zijn met een grote actieradius gebruiken, verschillende centra. Dat zijn de polycentrische burgers. En dat is een ander beeld dan nog dertig jaar geleden, waarbij iedereen in zijn wijk en buurt zat opgesloten. Is dus Martijn zie... een polycentrische burger? Jij met je twee ja. dochters in. Je woont in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam, ja. ja. En uh, nee, past pas behoorlijk uh, in dat plaatje, denk ik. Uh, behalve dan het uh, gedeelte over het uh, egoïstisch uh, consumentarisme, <laughs> zeg maar. Dat ja, is het, toch, dan, <laughs> dat wil niemand horen. Dus <laughs> uh, <laughs> ik... ja. maar, nee. Je, je bedoelt, kinderen mogen niet hinderen. <laughs> precies, precies. Ja, zo is het bij ons natuurlijk helemaal uit. Nee, um, maar inderdaad, ik woon in Amsterdam omdat het, uh, omdat het handig is. Uh, omdat ik dicht bij een aantal dingen zit, waaronder uh, mijn werk. De, dat is uh, fietsverstand. Oh. Ja, daarvoor heb ik trouwens in Hilsum gewerkt ook een tijdje. Dat is ook uh, Wat ook uh, binnen, binnen bereik was. Um, we werken allebei inderdaad, want pak een beetje vier dagen. Uh, ja, maar ja, dat is het interessante. Ja. Hè, om dat onderscheid te maken... het, het, traditie, het doorsneepatroon ja. op dit moment in Nederland... is dus de combinatie anderhalf. Hij fulltime, zei ja. twee dagen. Zo, ja. Dat is het doorsneetype, maar de trendsetters... die ja, hebben vier 4, -4. Echt, uh, Een kleine ja. groep, maar zijn wel de trendsetters. Ja. Dat is dus even nou, ja, Ik denk dat nog wel een factor is volgens mij. is dat uh, Misschien was die vraag er altijd wel. Maar was er in de steden überhaupt geen mogelijkheid om uh, daaraan te voldoen. Hè? Als, uh, als twee verdieners met kinderen. Uh, Amsterdam heeft een gebeelde woninggrootte geloof ik van 60 vierkante meter. Um, en dat is behoorlijk moeilijk om daar twee kinderen op groot te brengen. Ja. En pas de laatste tien jaar zijn ze... Dan worden ze... ze pas pessimistisch. Nou precies ja. ja. ja. De laatste tien jaar zijn ze echt op een schaal gaan bouwen... Uh, dat grotere groepen uh, in ja. grotere woningen... van pak een beetje meer dan 100 uh, tot 125 vierkante meter kunnen wonen. Maar voel jij je verbonden met de stad? Ja, absoluut. Ja. Ja, ik ben er toevallig ook geboren. Um, ik ben een tijdje gesupervaniseerd. Mijn ouders in de jaren 70 zijn de stad uitgegaan. Uh, voor de studie weer teruggekomen. Uh, en daar gestudeerd. Mijn vrienden wonen daar uh, voor een heel groot deel. Uh, dus ik, en op allerlei manieren gebruik ik die stad. En alles is op fietsafstand. En dat maakt het heel erg uh, En hoe is het flexible. voor Nou ja, wij wonen dan... dan in een... toch, ja, ja. We gaan naar buiten, want dan hebben ze de ruimte. Ja, nou, ik denk absoluut dat uh, buiten de stad meer ruimte is. En dat er ook meer groenbeleving is en dat soort dingen. Waar wonen wij in een deel van de stad met bijvoorbeeld heel veel sportvoorzieningen en veel parken. Dus uh, je kan het in de stad ook vinden... maar daar liggen dan ook de huizenprijzen gelijk hoog. Uh, dus je moet al redelijk vroeg zijn ingestapt als het ware... om dat als uh, ja. tweeverdieners te kunnen trekken. Maar ze zijn er wel natuurlijk, dat soort wijken in de steden... waar die kinderen in relatief veel groen... en met veel voorzieningen en ruimte kunnen opgroeien. Maar, maar de steden veranderen ook, hè? juist ja. door die nieuwe bewoners. En, uh, het gaat samen, het zijn bepaalde dingen die samen op de, de hangende trend naar duurzaamheid... Het weren van de auto. Dat, dat komt allemaal samen nu. En als je kinderen hebt, dat is dat natuurlijk ideaal. De auto wordt geweerd. Meer groen in de stad. Schonere lucht. Dat maar wordt allemaal aan gewerkt. hoe kom je dan in dat andere centrum waar je werkt. Of waar je een bloemetje moet nou, kopen? Nou, als je je auto niet Het openbaar, openbaar vervoer wordt heel goed ontwikkeld, toch? En, en, en, en de bakfiets en de fiets. Hè? Dat is de, het is op dit moment een elite verschijnsel. om met je fiets naar het werk te kunnen ja, gaan. Ja, op de fiets naar Schiphol zie ik niet gebeuren. Nee, nee maar daar heb je toch uh, openbaar vervoer voor. Dat ja. is natuurlijk. Uh, ja. Kijk, wat je ziet is dat de NS bijvoorbeeld... die heeft die hele verbinding Schiphol-Zuidas tot in Eindhoven... Dat he, die heeft in één keer een boog gemaakt, het boog rond Amsterdam. Dat maakt dat heel veel mensen ineens heel makkelijk... naar die economische centrale punten kunnen. Dat is één ding. Als je kijkt naar Den Haag, Rotterdam, daar is de Randstadrail gekomen... Um, die verbindt centrum van Den Haag met centrum van Rotterdam. Je merkt heel goed dat mensen dus voor hun baan, voor hun activiteiten... die twee steden gaan combineren. Ja. Dat, is een, dat maakt voor Nederland interessant... omdat Nederland daarmee echte metropoolregio's gaat krijgen. Dat is de Noordvleugel, Amsterdam, Utrecht. En het zuiden is het Den Haag, Rotterdam. Een enorme groeikern. Jacqueline van Swets, ben jij ook een polycentrische burger? Nou, ik zit inderdaad uh, met die uh, oren te luisteren. Ik ben... Uh... Dat zelf niet. Ik, uh, ik ben nog van de generatie. dat Ik uh, ik, ik volgde mijn man als hij zijn baan... Hè? Ik heb altijd gewerkt en altijd uh, nou, bijna fulltime gewerkt. Maar dat was dus niet in de verhouding 4-4. Dat was nog in de manier dat ik dat moest regelen. En uh, mijn man dat wel heel erg uh, ondersteunde. Ja, maar op een andere manier dan tegenwoordig, dan waar jij schetst. Maar als ik kijk naar, naar, naar onze kinderen, die, uh, hè, daar hadden we het net al even over... Die, die, en, en hun vrienden en vriendinnen, ja, die gaan allemaal naar Amsterdam of naar andere grote steden. En daar herken ik dat helemaal uh, wat jij schetst. Hè? Dus ik ben zelf uh, ja, daar, nog van voor die, uh, die trend, denk ja. ik. Maar ik herken het heel erg van... Uh, ik heb twee dochters in Amsterdam wonen. We hebben helemaal niks met Amsterdam, maar al die jonge gaan naar Amsterdam. Nee, maar ja. zij gaan toch allemaal naar Amsterdam. Ja. Ja. Uh, Zonder ja. dat wij daar enige ja. wortel uh, hebben. En uh, Jan Latte, uh, want hoe spelen die grote steden in op die, op die mensen... die daar uh, in, in Amsterdam dan bijvoorbeeld hun geluk komen proeven... Het, het is het beleid en het is de markt. En, en het hoeft misschien niet allemaal precies zo te gebeuren. Maar je kunt met, die, met dat perspectief kijken. En denken, kijk nou eens in Amsterdam wat er gebeurt. Een enorme bibliotheek. Een conservatorium. Het Filmmuseum. I. Alles wordt daar gecentreerd in de gebieden... waar juist deze nieuwe middenklasse, hogere middenklasse... gaat wonen en wil wonen. Ze krijgen alles. Dus die steden maken het gereed voor deze nieuwe klas. Of je kunt ook zeggen, die nieuwe klasse koloniseert de, de, de nieuwe binnensteden. Dat gebeurt ook al. De markt doet ook mee. Um, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven en, en ook uitgaansgelegenheden die rekening houden met die nieuwe stedelijke gezinnen. Daar is, een, heb ik gehoord, in Amsterdam nu ook een bioscoop waar je als moeder met kindje op schoot op zaterdagmorgen naar de bioscoop kunt. Dat was er eerst niet. Dat is, dat is al een verandering. Uh, je, je zult het ook zien... Dat er veel de strandjes in Amsterdam, dat is natuurlijk fenomenaal. Dat je ziet dat er in de binnensteden van die publieke ruimtes komen... strandjes waar je met kinderen naartoe kunt. En maar dat is ook in andere steden in Nederland. Dat is niet ja, alleen Amsterdam. Nee, maar ook in andere steden ja. zie je die ontwikkeling. De ja. stad is er weer terug van weg geweest, kun je zeggen. Er is een generatie in opkomst die vindt het belangrijk... om in die stedelijke concentratiepunten te zitten. Maar die willen tegelijkertijd daar de sferen van het dorp... van het gemakkelijke hebben. En het is natuurlijk ook heel prachtig dat je in het ei, kun je weer zwemmen, schijnt het dan ook in de grachten, kun je weer zwemmen. Dus ik zie de eerste kinderen. Maar in ieder geval wel. Ja. <laughs> ik waag me er niet aan. Hoor. <laughs> uh, hoe omschrijft u mensen die, uh, uh, die kiezen voor een dorp ver buiten de stad? Henk, die hadden het er net al even over. Moet ik dit noemen? Uh, ja? oh, ja, omdat ze ja. het begrip polycentrisch hebben ja. voor die ja. jonge, goed ja. opgeleide ja. mensen in grote steden. Ja. Is er ook een term voor? Ik moet even diep denken. Ik, de, ik, ik, mijn aandacht gaat uit naar die, de, die nieuwe beweging naar de stad. <laughs> en het punt bij, bij, de, bij het platteland is dat je dus daar nog wel eens krimp hebt... omdat jonge mensen vertrekken. En je... En het is niet alleen de aantallen die tellen, je, je juist het talent vertrekt. Hè. Je krijgt in Nederland dus meer dat contrast, dat is eigenlijk het punt. Ik heb daar geen boerzoek-vrouw fenomeen, <lacht> is dat eigenlijk. Maar, maar, maar um, ja, je ziet gewoon gebeuren dat het, het, het, de, de meer leidende, de, de, de culturele elite, zich gaat vestigen in die stedelijke gebieden. Bas zo, maar het wordt sterker. En dat het platteland soms kan afzakken. Niet altijd, het ligt eraan. Als het platteland. Uh, historisch is, mooie historische stadjes, dat soort zaken, mooie natuur, dan zit daar ook heel veel potentie in. Want dan kan die polycentrische burger best in een heel mooi stadje ergens in de achterhoek uh, uh, wonen en een Pierre Terre in, in de Randstad hebben. Dat zie je eigenlijk al gebeuren als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de gemiddelde uh, uh, vierkante meter woningprijzen in gebieden als Ermelo. Mm -hmm. Ik zag het laatst, uh, die vierkante meter prijzen dalen niet. Terwijl de hele woningmarkt daalt, daar daalt het niet. Uh, waarom niet? Omdat daar een publiek is... wat uh, daar nog steeds wil zitten. Want vandaar ben, ben, ben je zo op Schiphol. Dus een, een piloot met een goede baan... die kan in Ermelo wonen en op Schiphol werken. Dat gaat heel snel. En dan heb je daar heel veel wonen voor, uh, op het dorp. Dus die, die keuze is er ook nog steeds. Maar er, er komt dus eigenlijk wel steeds meer een tweedeling? Ja, dat is misschien sommige mensen zien er een hele sterk contrast bij. Je zou ook kunnen zeggen, er komt meer diversiteit. Dorpen worden echt dorp, zou je kunnen zeggen, met alles wat erbij hoort. En steden worden meer stad. Terwijl we tot nog toe in Nederland, de afgelopen decennia... werden de steden minder stad en de dorpen werden meer, meer stad. Dus het werd allemaal een beetje een brei. Ik denk dat we toegaan naar inderdaad meer contrast. Mensen kunnen dan ook echt kiezen. Er zijn ook echt verschillen. En als je van de stad houdt, dan weet je ook... in de randstad ben je in de stad. En dan is het drukker en voller. En dan moet je niet verklaren. En wat betekent dat voor het land eigenlijk? Nou, Voor de burgers zou ik zeggen. van land is... De economie vraagt erom. Dat is natuurlijk ook de reden. Het is dus niet alleen dat de mensen dat zo graag willen. Het is de tijdgeest. De economie vraagt het. We hebben een diensteconomie, Een, een kennis-economie. Banen van hoog niveau. Mensen zijn goed opgeleid. Dat moet, die moet je bij elkaar brengen. Die moet je matchen. Die moet je dus op de een of andere manier dicht bij elkaar hebben. Dat betekent concentreren. Bedrijven doen dat ook al. Bedrijven verhuizen soms van de rand van het land naar de randstad. Dat is natuurlijk heel vervelend voor de randen. Maar fijn voor die steden. Bedrijven willen dat, want daar hebben ze de mensen. Er zijn genoeg ja, ja. bedrijven die klagen... dat ze mensen niet kunnen vinden aan de randen van het land. Dus die verhuizen, mensen gaan mee en hebben daar weer veel keus. Dat betekent gewoon, dus overleving voor het land, voor de economie. Als die steden boomen in Nederland op dit moment... en blijven boomen, dan kun je ervan uitgaan... dat de economie goed blijft gaan. Als die steden afzakken op wereldniveau dan redt heel Nederland het niet. Dat, is eigenlijk, dat betekent het voor Nederland. Dus laten we blij zijn dat de steden het goed doen. Dat ze aantrekkelijk zijn voor talent. Dat ze aantrekkelijk zijn voor buitenlandse talent, Dat ze aantrekkelijk zijn voor buitenlandse bedrijven. Dat is echt een positieve factor in de, in de economische ontwikkeling. En zien we een soort gelijke ontwikkeling in de landen om ons heen? Uiteraard. Dat is, we zien dat ook in Duitsland. Je ziet het in de hele regio. München bijvoorbeeld is ontzettend booming. Uh, Hamburg is booming. Oost-Duitsland niet... Men vertrekt uit Oost-Duitsland naar München. Um, um, Londen heeft altijd dat fenomeen gehad. Londen is een ontzettend centraal gebied. trekt heel veel mensen van ver. En de rijksten wonen in het midden van de stad... kunnen met de fiets naar het werk. En de wat armeren die moeten twee uur met uh, om de omgekons. Dat is het beeld. Zo erg zal het hier niet zijn en worden. Maar je ziet wel dat contrast... En dat duidt erop dat op dit moment de binnensteden van Nederland... zich weer een beetje aan het hervinden zijn. Want ze waren verloederd. Goed, en daarom worden we polycentrisch. Zo is het. Tot zover Pavlov voor vandaag. Met dank aan Jacqueline van Swet, Martijn de Roezingen en Jan Latte. Als u wilt reageren, luisteraar, stuur ons dan een mailtje. En op onze website w24.nl/slash pavlov staan de titels van de boeken van Jacqueline van Swet en Martijn Roesing. Zometeen na het nieuws van 7 uur langs de lijn en wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Fijne Dag. avond. NTR: Informatie, Educatie en Cultuur. op Radio 1.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 Honderd keer de perstribune. Morgenmiddag van kwart over 12 tot 2 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Sint-Miracule. sint sint sint meer. Sint-Mooi. sint magnifiek.